Hinkelen Podcast nummer 2 Het snoetje van het meisje staart zichzelf aan. De spiegel laat hem schrikken. Het is al lange tijd geleden dat dit spichtige ding zichzelf heeft bekeken. Het heeft zo lang niet gekund. Er was immers die dag. Toen. Nu lijkt de tijden terug, maar het waren slechts acht weken ze schrikt van het beeld van zichzelf. De spiegel is groot. Een passpiegel is het, in de slaapkamer van haar ouders. Ze is bloot, want ze komt net onder de douche vandaan. Haar blonde piekhaartjes hangen nat om haar gezichtje. Dat lijkt daardoor wel haast nog witter dan het in feite is. De grote blauwe ogen van dit kind laten hun blik langzaam zakken. Net voorbij de knie, drukt ze haar hoofd omhoog. Ze gaat dit niet doen. Ze kan en wil niet kijken. Alsof het dan in een ongebeuren verandert. In een niet zijn. Ha, dat zal wel, denkt het meisje. Ik voel het toch. Het is er wel. Ze denkt, ik aarzel toch ook niet als ik in het koude zwembad spring. Toch is het telkens koud en het deert me niet. Ik schrik er ook bijna niet meer van. Zes jaar is ze. Ze denkt soms alsof ze zestien is. Ze dwingt zichzelf omlaag te kijken. Haar linkerbeen is het doel. Wat ze ziet is niet mooi. Dun, wit, schilvrig is de huid van haar been. Het been is een slap aftreksel van zijn medestander. Maar nu ze dan toch kijkt, beseft ze... Ik ben blij met dit been. Dun of wit of hoe dan ook. Het is mijn been en het is er nog. Ik heb geluk gehad. Een week later hinkelt het meisje zonder mankeren al haar klasgenoten voorbij. Het been is sterker uit de strijd gekomen. Het meisje ook.